Zeven uur, Raymond Seré met het NOS-journaal. De komende supermarktoorlog kan nadelig uitpakken voor kleine dorpen. Volgens supermarktdeskundige Moer zullen alle ketens de aangekondigde prijsverlagingen van Albert Heijn wel moeten volgen. En dat kan tot gevolg hebben dat een kleine keten als Koop uiteindelijk uit de markt wordt gedrukt. En die kleine ketens hebben vaak de enige supermarkt in een klein dorp. Moers is bang dat er de komende tijd veel kleine supermarkten uit de dorpen zullen verdwijnen. Klanten moeten dan verder rijden voor hun boodschappen en zijn dus niet goedkoper uit. Het lichaam dat woensdag in Lelystad is gevonden is van de vermiste Amsterdamse Niki Lawalata. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. In verband met de vondst is gisteren in Almere een 32-jarige man aangehouden. Over de relatie tussen de twee wil de politie alleen zeggen dat de vrouw regelmatig bij hem over de vloer kwam. De 27-jarige Nikki werd vorige week zaterdag in Amsterdam als vermist opgegeven. En maandag werd haar auto leeg teruggevonden in Almere. In Afghanistan is een vrouwelijke parlementariër vrijgelaten... die vorige maand was ontvoerd door de Taliban. In ruil daarvoor heeft de regering verschillende Taliban-gevangenen laten gaan. De Taliban melden dat het gaat om vier onschuldige vrouwen en twee kinderen. De Taliban gebruiken ontvoeringen vaker als middel... om geestverwanten uit de cel te krijgen. D66 in Vlissingen wil dat oud-wethouder Dame van de VVD... wordt vervolgd voor gesjoemel met reisdeclaraties. Dame zou vaak honderden kilometers te veel hebben gedeclareerd. De oud-wethouder heeft toegezegd dat hij alles zal terugbetalen... maar D66 neemt daar geen genoegen mee omdat hij de eet heeft afgelegd. Donderdag stapt de burgemeester Roep op... omdat de Vlissingse gemeenteraad geen vertrouwen meer in hem had. Ook hij lag onder vuur vanwege zijn declaratiegedrag. En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt. Gaat het regenen, het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag blijft het regenachtig in het noordoosten en oosten van het land. In de regen wordt het hooguit 16 graden. In het westen is het droger en smiddags breekt soms even de zon door. Dan wordt het 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Do we have a deal?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 Goedenavond, NWS Langs de lijn tot 11 uur, waarin we bekend gaan maken... Nou, ...en wordt bekend gemaakt wie de Olympische Spelen van 2020 mag uh, gaan organiseren. Dat uh, gaan we live uitzenden natuurlijk vanavond. Veel live uh, sport wat te denken van uh, uh, bijvoorbeeld uh, Maarten Tip. Die kijkt naar het volleybal, het EK tussen Nederland en Duitsland. Ik ben benieuwd uh, hoe de stad van zaken is, Maarten. Nou, dan lijkt het heel hard op een vijfde set af te gaan. Want Duitsland staat op setpoint in de vierde set. Maar Nederland krabbelt nog een puntje terug. 24-22. Het is razendspannend tussen deze beide ploegen. Er wordt ook gevoetbald. Nummer 1 tegen nummer 2 van de eerste divisie Dordrecht. VVV Frank Wielaert. Ja, een kleine 20 minuten onderweg. Inderdaad, het Dordrecht misschien wel de verrassing van dit seizoen in de eerste divisie. Want dan zo scoort iedere wedstrijd een beetje, in ieder geval gemiddeld Zes wedstrijden, zes goals. En dat helpt het Dordrecht tot nu toe aan de compositie. VVV is de club die graag kampioen wil worden en wil promoveren naar de eerste divisie. En dus hebben zij vandaag een serieuze uitdaging in de wedstrijd tegen Dordrecht. Het is na een kleine 20 minuten. Op de en dan gaan we naar uh, het tennis. De U.S. Open natuurlijk. Een uh, mooie dag vandaag nog van Djokovic tegen Wawrinka en later Nadal tegen Gaskerczak. Boxta zit hier in de studio, die kijkt mee. En Marcella Meska volgt de partijen op de voet. Ik ben benieuwd naar Djokovic. Marcella. Ja, hele verrassende start zeg. Het is 6-2 voor Stanislaus Favrinka. Die heeft de service van Djokovic drie keer gebroken. Djokovic oogt erg nerveus. Zijn service loopt niet. Vier cruciale dubbele fouten geslagen. En hij verliest die eerste set in no time met 6-2. Wel nu 1-0 voor, voor de nummer 1 van de wereld. verwacht natuurlijk nog wel dat hij terugkomt. En dat was nog maar het begin van deze lange avond. Uh, we hebben nog veel en veel meer. Kees Jonkent is aangeschoven om zo meteen te vertellen... over zijn Belkin documentaire, ook bij ons natuurlijk. Uitgebreid. Vanavond wordt hij uitgezonden om half elf. Eerst naar de Fuelta, Gio. Goeiedag. Vandaag, wat een etappe zeg. Ja, episch zeggen ze <coughs> ja, dan. Uh, dat ja. wordt een beetje te vaak geroepen, maar dit was er echt een hoor. Uh, Bovenop de eerste kol van de dag, de port d'Anvillera. Uh, dik 2600 meter. Daar was het 5 graden. Dan weet je het wel. Koud, regenachtig. En aan de finish geleden, was het 1450. Ja, inderdaad, het deed een beetje terugdenken aan de Giro uh, van afgelopen mei, waarin het uh, verschrikkelijk koud was en heel veel renners problemen kregen. Het mooiste verhaal is het verhaal van Juan Margarate, Spanjaard uit uh, de Belkinploeg, die in de afdaling van die eerste berg van de dag gewoon afstapte, uh, zijn fiets naast de ploegleiderswagen parkeerde, daar uh, schone kleding aantrok in de ploegleiderswagen, even bleef zitten om warm te worden en gewoon gefinished is. Dus, dat zijn de mooie verhalen uit de koers. De grote de vraag is dan, wat was zijn achterstand? Uh, uh, Geen nou, een vraagje, maar uh, ja, ja, ver weg. Volgens mij was hij wel uh, de beste... of een van de ja. beste rijders van ja. Belkin nog. Ja. Want uh, Bauke Mollema, om maar meteen ook met die deur in huis te vallen... die uh, finisht uiteindelijk als 134ste op uh, bijna een half uur. 29, 23 van uh, de winnaar van de etappe. Hij staat nog steeds 36ste in het klassement. Dat valt ja. dan altijd wel weer mee als je een half uur ja. verliest. Ratto, de winnaar van ja. vandaag. Wat is dat voor een jongen? Een, uh, een jonge jongen. Hij rijdt voor Cannondale. De ploeg van Peter Sagan onder andere. De ploeg ook van Ivan Basso. Nummer 7 in het klassement gewoon afgestapt omdat hij onderkoeld was vandaag. Ook dat geeft weer even aan hoe zwaar het was. En Rato heeft nog eigenlijk heel weinig gewonnen. Twee kleinere wedstrijden. Uh, de meest bekende was nog wel uh, de baby-uitvoering van de Ronde van Lombardije. Dus de, de, de belofte-uitvoering die hij in 2008 won. Ja, dat is alweer zo lang geleden. Uh, maar hij is 23, een jonge jongen. En uh, stond 113e in het klassement. Rijden een beetje een kleurloze Vuelta. Maar ik moet zeggen, een dappere man, want hij sprong al na drie kilometer... sprong die weg met vier andere mannen. Steve Chanel, goede veldrijder ook. Dan uh, Luis Leon Sanchez van de Belkinploeg. Samen met Graham Brown. Sprinter van de Belkin ploeg, dan vraag je je af wat is die van plan als sprinter in zo'n berg etappe. Philippe Gilbert ging mee en Ratto ging mee. Nou, Sanchez heeft het ook lang goed gedaan in de etappe, was eigenlijk een beetje de verwachte winnaar, maar die kwam ten val in de afdaling van die eerste lange call, uh, raakte ook onderkoeld en is uiteindelijk echt afgestapt. En dat betekende dat Ratto kon doorrijden en aan de voet van de laatste klim had hij zoveel voorsprong dat hij die voorsprong ook wel behield. Ja. Stand in de klassementen? Ja, klassementen. Uh, eigenlijk weinig veranderd. Uh, Valverde even in de problemen gekomen. Die moest afhaken in een van de klimmetjes. Maar kwam later wel weer bij. Werd uiteindelijk zesde in de etappe. Die staat nog steeds uh, derde. Uh, de nummer twee is uh, weggevallen. Nicholas Roach. Die is van twee naar zes uh, geduikeld. Omdat hij in de laatste klim met de slotklim van uh, 7,5 kilometer niet meer erbij kon blijven. En Nibali en Horner waren eigenlijk de twee mannen die overbleven achter die ratto. En die hebben dan dat gevecht om de tweede plek. Maar ja, dat ging natuurlijk nergens om. Het ging om het klassement. En Nibali eindigde twee seconden voor Horner. Dat zijn eigenlijk de enige twee die nog over zijn in het klassement. Want Nibali gaat aan de leiding. Horner op 50 seconden. Dan Valverde op 1,42. Rodriguez op 2,57. Pozzo Vivo staat er ook nog bij. Dan hebben we Roach als zesde op 4,06. Hmm. Dus dat klassement ja, is al aardig uit elkaar geslagen. En morgen, dan krijgen we echt weer zo'n etappe. Het is weer slecht weer in de Pyreneeën. Dan krijgen ze vier calls van de eerste kat. Moeten ze naar Frankrijk toe, krijgen ze de Pira en daarna Pira Gude. En dat was vorig jaar, was dat de klim waar Valverde won. En waar wij ons allemaal nog van kunnen herinneren... dat daar dat gevecht was tussen die twee ploegenoten van uh, Sky... tussen Bradley Wiggins mm -hmm. en Christopher Froome. Froome die toen achterom keek en dacht, ik mag nu toch wel echt gaan. Maar hij mocht niet. Nee. Moest hij een jaartje uitstellen. Uh, ja. ja, dit jaar deed hij het uh, prima. Goed, we gaan er uh, naar uitkijken morgen. Dankjewel, Zeker. Uh, uh, Gio. We gaan even naar nou Maarten Tippen. Ik ben benieuwd hoe die set is afgelopen. Nederland-Duitsland, EK-volleyball. Maarten, 25-23. En dat betekent dat Duitsland die set heeft gewonnen. En inmiddels staan de dames alweer op het veld om te beginnen aan de vijfde set. En op zich, als je het voor de tijd had gezegd, zou je zeggen, hele knappe prestatie van Nederland. Het jonge team, dat, uh, waarvan eigenlijk niemand wist wat ze precies zouden kunnen tijdens dit EK, tegen het toch meer ervaren Duitse team dat tot een van de favorieten tijdens de Europese kampioenschap behoort. Maar ja, dan als je de wedstrijd dan ziet, dan laat Nederland er toch wel liggen af en toe, met name in die vorige set, ook in de vierde set. Ze gingen niet meer zo goed als in de sets ervoor. En ja, dan krijgt Duitsland toch weer ineens weer vleugels en wint Duitsland die set. En nu ben ik heel benieuwd hoe het dan gaat in deze vijfde set. Natuurlijk, tot aan de 15 punten. Maar meteen vanaf het begin moet je daar scherp zijn, moet je de punten pakken. En het eerste punt is voor Nederland, dankzij Anne Buijs. Tot op dit moment wel de beste aan Nederlandse kant. hoor. Ze valt echt op in deze wedstrijd, die Anne Buijs. En laten we hopen dat ze ook in deze set een hoofdrol kan spelen. Eén puntje dus gespeeld in de vijfde set. En dat puntje is voor Nederland een kleine 1-0 voorsprong. Goed, gaan we zo uh, naar uh, Kees Jonkins die hier al met een grote glimlach zit. Want dit wordt natuurlijk zijn avond. Vind je documentaire gaat er vanavond uit om, uh, om half elf waar heel Nederland inmiddels naar uitkijkt. Uh, Jack Boxtelaar zit hier, maar je laat hem opnemen heb ik begrepen, dus je kan hem later op een rustig tijdstip uh, terugkijken. Jack, je, je gaat zo meteen ook naar de US Open halve finales kijken. Je zit om ja. mee te kijken. Is het denkbaar dat de camera's in de kleedkamer van, uh, van tennissers komen? Bijvoorbeeld bij de Davis Cup bijvoorbeeld is dat denkbaar dat dat ja, uh, zou dat dan, waar, Waarom niet? Ik denk. Ik denk alleen dat je iets minder spectaculaire tv krijgt... dan wat, je, wat, wat Kees gemaakt heeft bij het wielrennen. Lijkt mij. Wellicht vind ik het niet zo spectaculair als in, wat in tennis te zien is. Dat kan het ook mee te maken hebben. Maar uh, ja... Ik Denk dat het niet zo heel veel geheimen zijn, ja. dus wat dat betreft, ik denk wel dat mensen meer zoiets hebben van ik wil wel weten wat er achter de schermen is bij het wielrennen. Daar, daar is, denk ik, wel meer, zijn meer vraagtekens. Ja, maar als, ik het, als ik het wil weten, dan kan het best zijn dat het tegenvalt als we het zien. Dat ja, is eigenlijk je kan beter gewoon aan mij vragen. Dat gaat sneller, ja, dat... <laughs> of zo die camera's niet op te hangen. We ja. even naar Frank Villa die hier bij Dordrecht VVV op de tribune zit. Je hebt een doelpunt, Frank begrijp ik, inderdaad. 26 minuten zijn we onderweg. En Goeie, mobiele je de telefoon ineens ook. Moet ik... ja, ineens, ja, de beste telefoon. ...mobiele telefoonverbinding die je kunt bedenken hebben op dit moment. Ja, soms uh, werken de dingen ineens als de algemeen manager bij Dordrecht zich ermee gaat bemoeien... ...kan ik je melden, dan is het in een uh, mum van tijd uh, gepiept. En zo ook trouwens met de goal van Dordrecht. Die zat er ook redelijk vlot in. Dan zo de topscorer in de eerste divisie ging er vandoor. Dook door bij zijn verdediger. Vervolgens schoot hij in tegen de hand van Balkenstein. Centrale verdediger tegenwoordig bij VVV aan. En kreeg hij een penalty. Dordrecht legde de bal op 11 meter via Joël van Nieven. huurling van Groningen. En die schoot de bal onberispelijk binnen. Binnen een half uur dus de koploper op voorsprong. Tegen de uitdager VVV. De nummer 2. Op dit moment is het uh, in Dordrecht 1-0 voor de thuisploeg. Goed, ja, hij zat uh, de hele week al bij alle media aan tafel zo ongeveer. Ja. Uh, en nu een paar uur voor, uh, voordat het gaat gebeuren... zit hij uh, gelukkig bij ons en gaat hij dingen vertellen... die hij op al die andere mediums niet heeft verteld. Om half elf, Nederland 1, documentaire over Belkin. Uh, de Tour van Bouken. Uh, het zal niet ontgaan zijn. NOS verslag even verslaggever Kees Jonkind mocht tijdens de Tour... meekijken bij de Nederlandse wielerploeg. Gaan we voor de hoogst mogelijke? Dus en daarmee gaan we ook heel tevreden zijn. Als dat vierde is, is het vierde. Als het achtste is, is het achtste. Dus gewoon het maximale eruit halen. Daarnaast het nastreven van ritten. Dat zal zijn in de niet sprintritten. Daarin liggen gewoon kansen. Want dat zijn de ritten die, uh, die minder gecontroleerd worden. En daarin moeten we gewoon als team moeten we stinkend ons best gaan doen om, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, Kees. Welkom. Um, in algemene zin, uh, hoe was het? Um, Om zo bovenop heel te bijzonder. zitten. Heel ja. bijzonder. Ja, echt heel bijzonder. Op een gegeven moment uh, moet je je dat ook wel blijven realiseren. Want alles wordt, uh, als je het maar lang genoeg doet, gewoon. Maar uh, uh, uiteindelijk uh, is, is het natuurlijk uniek dat je, dat je zo in een team uh, mag meedoen. Uh, mag meekijken. Uh, ja, uh, ik, uh, ik heb een logboek bijgehouden, een dagboek bijgehouden. Dat heb ik uh, voordat ik de montagehok in ging uh, nog eens uh, doorgelezen. En dan vind ik het eigenlijk zelf wel een heel spannend verhaal als ik het zelf lees. <lacht> <lacht> en dan dacht ik, ja, realiseer je wel wat je, wat je hebt mogen doen uh, ja. in deze tour. Dus ja. dat, uh, nee, het is heel bijzonder. Ik zeg ook even tegen de mensen thuis, ik heb hem twee keer gezien bewust twee keer gezien. Eén keer echt een bak chips op tafel en uh, gaan kijken. En de tweede keer echt heel erg, erg, erg kritisch, bewust. En ik moet wel tegen de mensen zeggen, zet de telefoon uit. Zorg dat je genoeg chips hebt en zorg dat je genoeg te drinken hebt. Want je wordt er enorm ingezogen. Heb jij dat ook nog op het moment dat jij hem zelf terugzag ja, de eerste ja, keer? Ja. Van nu even niet bellen? Ja, ja, en ook dat je er weer ingezogen wordt. Ja. Het is wel zo dat met een uh, dat is dan even televisie praat... Maar uh, als je een uh, programma maakt, uh, ik doe veel andere tijden sporten, maak ik. En dat is een half uur. En als je dan in de montage zit, dan is het makkelijker om een half uur even helemaal terug te kijken. En uh, te kijken wat is het ritme. Mm -hmm. Maar 90 minuten, uh, dat doe je niet. Want dan ben je anderhalf uur verder. Dat is allemaal zonde van de tijd. Dus uh, echt helemaal aan het einde van de rit. Hebben Maurits, de editor en ik uh, even rustig de tijd genomen om nog eens een keer uh, rustig te kijken. En dan uh, kropen we ook langzaam, maar zeker kropen we naar het scherm. Want ja, het is, uh, ja het, het is fascinerend om te kijken wat er in een koers gebeurt. En je zit, uh, waar wij voor gekozen hebben met deze film, is om de mensen mee te nemen de koers in. Ehm. Uh, dat is gelukt hoor. Ja, mooi. Ja, en, uh, en, nou, daar hebben we natuurlijk allerlei trucs voor uitgehaald. In zover technische trucs om, om dat uh, te realiseren. Met, met die kleine camera's, de GoPro's. Dat is de, de kapstok waar de, deze hele film aan hangt. Ja, vooral duidelijkheid. Waar stonden al die camera's? Nou, vooral duidelijkheid. We hadden vier camera's bij ons. Waarvan er één uh, rondliep. Dat was namelijk een cameraman. En uh, drie hingen er op vaste plekken. Eén uh, hing er in de bus. Uh, en één, uh, of twee hingen er in de, de belangrijkste ploegleidersauto... die van Nico Verhoeven. Verhoeven Je had drie ploegleiders, twee ploegleidersauto's... en Nico Verhoeven had altijd of Marijn Zeeman of uh, Frans Maassen naast zich... maar Verhoeven was de spin in het web. Hij was ook de enige die communiceerde met de renners. Uh, dat was zo, uh, of anders wordt het een Babylonische spraakverwarring... in de Poolse landdag op die lijnen, want die jongens ja. hebben allemaal oortjes in... Nico was degene die de commando uh, voerde. En daarom hadden jullie ook een camera bij hem neergezet. Juist. En, uh, hm. Ja, dus, uh, dus daar was voor gekozen. En één uh, camera is, uh, is dus in de ploegleidersauto gericht... zodat je alles ziet wat er in de ploegleidersauto gebeurt. En andere, de andere, juist de andere kant op, point of view van de driver. Dus uh, je ziet ook alles wat hm. zij zien als ze door de vooruit kijken. Je zei net... Um... Ik moest mezelf wel een paar keer helpen herinneren... dat ik in een hele bijzondere positie uh, was. Ja. Kan je nog een moment terughalen dat je jezelf dat moest realiseren? Nou, uh, ja... Bijvoorbeeld uh, de waaieretappen. De waaieretappen, uh, dat, dat, dat kan waarschijnlijk iedereen zich nog herinneren. Uh, ik was op de, de compound, dus uh, bij de finish... waar alle televisie- en radioauto's staan... En uh, Jeroen Stekelenburg, uh, mijn collega van de avondetappe... die zei, uh, wij kwamen net aangelopen... Uh, je moet nu kijken, want nu, ga, nu, nu, nu gaan ze los. En toen zag ik uh, gebeuren... wat ik s'ochtends had horen bespreken in de bus. En dat mocht je niet zeggen op dat moment? Nee. Uh, maar... Uh, ik had de, wat, wat, wat we, deden, we haalden het uh, geheugenkaartje uit de bus. Uh, ze hadden een voorbespreking. Dan gingen de jongens naar de start. haalden wij het kaartje eruit. Dan gingen wij van start naar finish rijden. Dat was vaak uren rijden. Dan zetten we dat kaartje zetten wij om. Dat converteerden we. Dan had ik een laptop op mijn schoot. En dan ging ik met een koptelefoon op. Dan ging ik de, de ploegenbespreking luisteren. Zoals die, uh, want daar waren wij lijfelijk niet bij aanwezig. Hmm. Want anders liep je in de weg dan waren wij een factoren gingen ze niet de, de dingen roepen die ze die we juist wilden dat ze gingen roepen maar waren daar niet behalve die camera en de microfoons dus dan ging ik kijken onderweg van oké okay, wat zijn ze voor plan mm -hmm. toen kwamen we op de en toen compound toen moet je kijken wat er gebeurt ja maar ik wist dat dat dat het plan was dus ja dan Je de samenwerking op. ook met uh, wat was het, met Quickstep volgens mij ja ja goed ja, ja ja, ja. ja, ja. ja. ja. En dan onderweg ook met name, dat is ook een mooi fragment... dat ze nog meer samenwerking zoeken met Saxo ja. bijvoorbeeld. En dat het in de auto, ter, rijdend met 60, 70 kilometer per uur... over zo'n smal weggetje, een raampje open, even overleggen. met uh, ja. en, en hij zei nee, overigens. Hij zei, uh, nee. Nou, dat op dat moment op, zei hij nee. En die op het nee. moment dat valt van verder... Ja. Uh, ver genoeg achter lag, zodat het hm. niet meer aan hun uh, lag, dat van zijn zijn klassement naar de, aan gruzelementen lag. Hm. Toen besloot, en uh, Saxo zag dat Vroom uh, kwam te bungelen. Toen gingen ze wel. Ja. Ja, um, er zijn, de, als je aan gaat kijken, dan wil je graag fragmenten uh, zien, uh, waarbij je het gevoel hebt dat je aan het gluren bent. Mm -hmm. Dat, dat, dat als je dan weet dat de camera's hangen waar ze niet, normaal niet hangen, dan wil je dat, dat voelen. Op een gegeven moment tijdens de documentaire wordt je zo ingezogen dat je het kwijt bent. Dat je denkt van nou die camera hoort daar gewoon. Ja. Maar het is wel een moment dat je doorhebt van dit hadden we niet mogen weten. En dat is bijvoorbeeld uit die waaier etappe dat ze in de auto Verhoeven en Zeeman even bespreken wat ze na die waaier etappe tegen de pers gaan zeggen. Nico, we hebben heel lang naar deze etappe toe We kenden het parcours op ons duimpje. We wilden hier vandaag een aanval laten doen. Dat is het verhaal van verder. Jammer dat hij het slachtoffer is geworden. was niet onze ja, intentie om te kijken. Nee, maar die vragen komen er. Dus maar dan hebben we hetzelfde verhaal. Ja, natuurlijk. Even afspreken wat we tegen de media gaan ja, zeggen. Ja. Toen had ik. Ja, iedereen weet dit. Ja. Bedoel, dat weet je van tevoren. Dat, wordt natuurlijk, dat gebeurt in alle sporten. Maar nu zie ja. je zien het gewoon voor je gebeuren. Ja, ja. Toen jij dat zag, had je dan niet zoiets van: ja, ik ga hen nu heel anders tegen interviews aankijken. of de manier waarop ik met mensen omga voor ik een interview moet gaan doen? Ja. Nou ja, dat, ze, dat, dat er gespind wordt, dat, dat, dat weet je inderdaad. Ik ben wel blij dat, ik het nu inderdaad, dat de vermoedens bevestigd worden dat ze, dat ze af en toe gewoon een verhaal ophangen. Dus het, het geeft aan dat je inderdaad argwanend moet blijven. Wat wel mooi was aan dit fragment, dat zit niet in de film, maar dat kan ik je dan wel verklappen, dat ze ook nog de renners... Uh, Sommeerde min meer of meer om eerst naar de, de bus in te gaan. Zodat ze het de renners ook nog konden vertellen. Maar mm -hmm. die renners waren natuurlijk meteen naar de finish door alles en iedereen al opgevangen. En die hadden al honderdduizend interviews gemaakt. Dus de, de, de, zover kon het spinnen niet meer gaan. Maar uh, ja, dat had uh, uiteindelijk. Uh, waren die renners ook keen genoeg om te zeggen dat ze al reden, terwijl van uh, ja. Verder die lekker band had. Ja. Ik hoef jou als documentaire maken niet uit te leggen dat een documentaire maken eigenlijk uh, bestaat uit het weglaten van uh, mooie dingen. Mm -hmm. Dat is de kunst van het maken van een documentaire. Ja. Hoeveel documentaires had je, mooie documentaires had je kunnen maken van het materiaal wat je, wat je nu hebt? Ja, de, het had een. Uh, nou, kijk, dan had alles wat er nu in zit, had er ook in moeten zitten. Want ik heb uh, uiteindelijk denk ik wel het meest wezenlijke laat ik nu zien. Um, maar uh, het had wel een stuk uitgebreider gekund. Wat ik heel jammer vind wat er niet in zit, is de ploegetijdrit De ploegentijdrit in Nice omdat uh, uh, daar is mijn cameraman Klaas helemaal losgegaan. Uh, We konden natuurlijk overal bij. En uh, wat, wat ik heel mooi vond was dat zij uh, met negen man... tegelijk met die ventilatoren op hun kop uh, die warming-up deden. We waren bij, de, bij het verkennen van het parcours geweest. Uh, alles wat daar geroepen werd, uh, hoe ze het parcours verkenden... Waar ze, het, uh, uh, waar ze nog scherper in de wedstrijd zouden moeten zijn... dan, dan tijdens de verkenning. Uh, bij de verkenning ging ook van alles mis... Uh, nou, uh, dat allemaal. En uiteindelijk uh, uh, ja, is daar nul van in de, in de film terechtgekomen. En ja. daar dat, dat, dat, dat heb ik wel langs over getwijfeld. Ten meer ook omdat ze daar... Er gebeurde een aantal dingen die dag... die wel uh, belangrijk waren voor het hele Belkin-verhaal... Uh, even daarvoor op Corsica had Robert Geesink acht minuten verloren. En daar was veel gedoe over uh, in, de, in de media. En in Nice heeft uh, uh, verhoeven, de pers uh, nou, bestraffend toegesproken... en zei, Wa uh, wat zitten jullie nou uh, dat gedoe over Geesink? Wij hebben altijd gezegd, Geesink is geen kopman. Dus als Geesink acht minuten verliest in het klassement, is dat niet erg. Want we hebben met uh, Geesink een ander plan. Maar uh, hoe komen jullie er nou bij dat het, dat, dat, uh, dat, dat erg is? En uh, ja, dan begonnen uh, journalisten... Begonnen, ja, maar de, j, jij zegt wel dat dat het plan is. Maar uh, wij denken dat, uh, dat het plan was dat Geesink dan meeging... Uh, uh, je haalt de druk weg bij Geesink. Je zegt dat hij geen kopman is. Je haalt de druk weg. Maar stiekem hoop je dan dat hij in de eerste week zo goed rijdt. dat hij mee blijft hangen in het klassement. En dan kan je hem de tweede week toch nog zeg maar, als kopman uh, mm. mee mm. uh, uh, uh, uh, als, als kopman bombarderen. En dan heb je toch Geesinkhoog in het klassement. Nou, en daarvan zijn Nico. Ja, dat verzinnen jullie allemaal. Dat is nou, want hij is namelijk niet goed in vorm. Dat weten wij heus wel. En uh, waar, waar, waar hou je het vandaan? En uh, dat was eigenlijk wel cruciaal. Want dat was eigenlijk dat een scène die ik er wel graag in had willen hebben. Omdat. Uh, uh, dat is eigenlijk ook wel de indruk die ik uh, van binnenuit kreeg... van uh, wat er buiten, uh, de, buiten de bus allemaal uh, door de Nederlandse wielerjournalistiek uh, werd gedaan. En ik, uh, ik steek mijn hand in eigen boezem. Ik heb daar ook acht jaar gelopen. Ik deed precies hetzelfde, maar ik zag nu eigenlijk de keerzijde. En nu zag ik eigenlijk wat, wat ik al die jaren ook had gelopen. Ook filosofietjes, theorietjes. Als je met drie journalisten naast elkaar zit en je, je filosofeert een beetje voor de vuist weg... en we komen alle drie tot een conclusie dat dat wel eens de waarheid zou kunnen zijn... dan, dan uh, heb je als wielrenner <laughs> nog een hele klus... om die drie journalisten van die, uh, van die waarheid af te krijgen. Hmm. En, uh, en dat is wel grappig. Dat, dat, heb, ik, uh, dat heb ik nu echt uh, zien gebeuren. Het was wel een eye-opener voor mij. Ja, dat was een eye-opener. Ja, en ik zou ook niet weten... Kijk, als ik volgend jaar stel... ik ben volgend jaar weer aan de andere kant van de bus... En ik ben niet bij al die besprekingen. Dus je bent gewoon journalist? Ja, dan, ja, gewoon journalist. Dan trap ik er weer in dezelfde... Uh, want ja. je moet wat, hè? Je, mo ja. je ja. moet wat... Uh, ja, ik uh, je je, je ja, weet het niet. Jer, ik wil wat vragen. Maar, nee, ja, ja. Maar, maar dat mag niet. Want we oh, gaan even kijk, naar het volleyball. Kijk, ja. ik, ik kom zo bij okay. terug. Dankjewel. Maarten, Nederland tegen Duitsland. EK. Drie E's achter elkaar van Hanke. En daarmee staat Duitsland in de vijfde set op matchpoint. En uh, zie je toch dat de jonge Nederlandse ploeg uh, wat steekjes laat liggen. Op momenten dat er uh, belangrijke punten gemaakt moeten worden gebeurt dat net niet. En nu krijg je dan ook nog drie aces achter elkaar. Dat is 14-9. En een batterijtje aan uh, matchpoints dus voor Duitsland. Hanke serveert opnieuw, is weer hard. Nu is er wel een antwoord en komt er uh, een bal terug. Maar geen aanval van Nederland. Dus ligt hier de mogelijkheid voor Duitsland om het af te maken. De bal gaat naar Brinker op de buitenkant. Maar wordt nog gered door Nederland. Robin de Kruijf slaat dan in het Duitse blok. En daarmee is de wedstrijd gespeeld. Een wedstrijd waarin Nederland goed voor de dag kwam. Waarin Nederland met 2-1 voor stond. En eigenlijk moet je gewoon heel eerlijk zeggen... waarin Nederland meer had moeten hebben. En uiteindelijk dus de nederlaag leidt tegen Duitsland. Natuurlijk, het is een jonge ploeg. En uh, er zit toekomst in. En ze zijn met een nieuw plan bezig. En ze hadden niet hoeven winnen van Duitsland. Dat soort verhalen zul je allemaal gaan horen vandaag. Maar als je dan de wedstrijd bekijkt... had Nederland gewoon wel moeten winnen. En hebben ze toch kansen laten liggen. Oranje... Leidt de tweede nederlaag op het EK gisteren 3-2 tegen Turkije. En vandaag een 3-2 nederlaag tegen Duitsland. Dordrecht VVV in de eerste divisie. Frank Willard. 40 minuten onderweg. Het is 2-0 geworden voor Dordrecht. De schot van Ali Sietz. De middenvelder onderweg aangeraakt. En beslissend van richting veranderd door Gladon, de centrale spits. ...bij Dordrecht gehuurd, nota van Sparta. Hij staat dus hoger dan de ploeg die hem voor het grootste gedeelte betaalt. Oeh, er gaat nog een schot voor langs, zeg. Volgens mij was dat uh, Fortes die daar uh, schiet de rechtsback nota van uh, Dordrecht. En Dordrecht dat dus ineens de geest weer heeft. En de voorsprong nu verdubbeld heeft. Terwijl VVV toch echt onderweg was om de gelijkmaker te maken. Rijnberink raakt dan een keer de buitenkant van de paal. Otsoe werd al een keer in stelling gebracht. Maar ook hij kon niet scoren. Wolters heeft het een keer geprobeerd. Voorlangs de goal bij Dordrecht geschoten. Het is een open wedstrijd die heen en weer vliegt. Maar tot nu toe dus vooral vliegt in het voordeel van de koploper. Waar het sowieso de eerste zeven speelrondes dus mee zit. Als we deze even voor het gemak meetellen. En waarom ook niet. Want Dordrecht heeft een overtuigende voorsprong genomen tegen uitdager VVV. De ploeg die op drie punten stond, maar op zes punten dreigt te gaan komen. Hoewel, er is nog een helft te spelen in Dordrecht. Maar de thuisploeg dus een prima voorsprong genomen in de eerste helft. 2-0. Ja, we zitten in de studio te praten over uh, de documentaire over Belkin. De Tour van Bouke. NOS-verslaggever Kees Jongkind... is hier vanavond uh, is die documentaire te zien. Om half elf op Nederland 1, Jack Bochter, zit hier ook... om uh, zijn toelichting te geven op de uh, um, op US Open. Maar jij wilde wat vragen aan nou Kees? Ja, begrijp? ik luister geboeid naar, naar Kees' verhaal. En ik vraag me af als journalist zijn. Op een gegeven moment, ik heb het gevoel... als je zo echt zo in die Tour zit, gewoon die hele, hele, hele drie weken... Of u dan ook het gevoel hebt van nou, ik, ik word nu veel meer kenner dan dat ik was. Ik weet nu veel meer. En, en misschien vond ik mezelf wel een goede, jo goede journalis mm -hmm. journalist. Maar blijkt dat ik er helemaal niet veel verstand van heb. Nou, ik heb sowieso dingen geleerd. Dat klopt, hè. <lacht> Nou, de eerste, de eerste bespreking op, op Corsica. Je hoort daar net een fragment van. Hè? Dat ze zeggen, we gaan met bouwken zo hoog mogelijk. En proberen ook nog een rit te winnen. Uh, dat gesprek ging nog verder. En op een gegeven moment uh, in, de, in de film zie je dat ze uh, voor de bolletjes trui gaan. De eerste, er is één sprintje, kun je één punt verdienen. Lasboom. Ja, Lasboom die, uh, die wil die, uh, die, die trui, omdat ze een nieuwe sponsor hebben... en die Amerikaan is in de tour. En hij wil graag die trui uh, geven, dus dat is ook mooi. Maar er wordt nog meer gezegd, zit niet in de film. Uh, Nico Verhoeven geeft aan één renner de opdracht om mee te sprinten in de massasprint. Ze weten allemaal, het wordt een massasprint... Weet je allemaal van tevoren. Uh, Belkin heeft geen sprinters bij zich. Maar toch moet één van die gasten meesprinten. Uh, en ik heb uh, ik, geen idee. Uh, ho hoezo? hoezo uh, waarom zou je je mengen in dat uh, ja. geweld? Nou, uh, nooit gerealiseerd. maar uh, Omdat er geen proloog is. Maar uh, het klassement wordt gemaakt in die eerste uh, etappe. Wordt de volgorde van de ploegleidersauto's wordt bepaald aan het algemeen klassement. Als okay. je dan helemaal achterin rijdt met zijn negen, hè, dan ben je 22e in het uh, ploegen... Of, hè, dan ben je zeg maar uh, buit, buit, buiten de eerste 22 dan ja. ben je de laatste. Ja. En moet hij helemaal achteraan rijden. Je kansloos. Ja, mocht er iets gebeuren met Bauke Mollema ja. voorin... dan ben je uh, ja. minuten bezig om erbij te komen. Dus ja. zij hebben Seth van Marken... Uh, en naar voren Ja, naar voren Die werd geloof ik twaalfde of zo... De eerste etappe. Dus ze waren ik uh, heel tevreden, want uh, hadden ze toch uh, okay. hadden een goed resultaat gedaan. Nou, daar had ik nooit bij stilgestaan. Ja, dat ja. Ik, uh, weet je wel, dat soort dingen, dat, uh, dat pik je dan wel op. Ja, mooi is ook het improviseren, dat zie je ook uh, in, in de auto. De, de situaties veranderen. Uh, je ziet uh, Marijn Zeeman of wie, dan ook, wie er ook achter het stuur zit, die zie je. Met, met, met een soort walkie-talkie-achtig apparaat. Je ziet hem met zijn mobiel en zo. Ja. Ik weet niet hoeveel boetes die wel niet in ons <laughs> In het normale leven. In het, in het normale leven zou dat echt ja. helemaal niet mogen. Um, zo ontstaat de situatie um, bij de eerste etappe van de bus... die vast zit onder de finishboog. Nee, nee, nee. Het is gewoon... De finish is op drie kilometer van de streep. Ja, dan is dat een finish. Nee, nee, nee. De finish is echt... Kijk, ze lieten net een plaatje zien. Op drie kilometer is de finish. Dat moet je nu even zeggen. Ja, wat dan? De finish is niet de normale finish. Op drie kilometer... Nee, is de... onze bus, hè. Echt, Nico, geloof me. Op drie kilometer voor de finish is de finish. Want de finish is geblokkeerd. De finish is geblokkeerd. Okay, jongens. De finish is geblokkeerd. Op drie kilometer voor de finish is de finish. Totale chaos in ja, die auto. Ja. Uiteindelijk finished... Is het toch op de streep? is die gewoon op de streep. Ja, omdat ze die bus wegkrijgen op tijd. Ja, eind. maar de ja. taakverdeling wordt dan ook wel heel erg duidelijk. Maar ook wel de gedrevenheid van die mannen ja. in... Uh, ja, hij he? ja, is een bloedfanatiek. Ja, dit is natuurlijk het, uh, het mooiste, het grootste wielerevenement uh, ter wereld. En uh, ja, de adrenaline bij de renners is... Uh, of bij de ploegleiders is, uh, uh, is soms nog groter dan bij de renners. Het is... Uh, ja, en zij zijn ook wel eens gewoon, uh, uh, gewoon ja, totaal onwetend, hè. Mm. Och, uh, geen idee. Uh, soms, je hebt ook een situatie in de film dat, uh, dat uh, Frans Maas zegt: uh, Robert Geesink wil nu weten of hij uh, bij uh, Launus moet blijven of bij Bouken. En dan zegt uh, Nico Vroeger... ja, maar dan moet je me wel even vertellen hoe de situatie is. Ja, en er moet wel een beslissing genomen worden, weet ja. je wel? Dus dan. Uh, ja, uh, uh, uh, dat is lastig, maar ik vind het uh, ja, uh, fascinerend om te zien. Het, ja. Ja, zeker ook hoe het uh, als team functioneert in de auto. Even weer doelpuntje halen bij Dordrecht vvv Frank. Ja, Eriksson Danso is uh, wat mij betreft de grote man tot nu toe in deze wedstrijd. Dordrecht op slag van het verstijken van de officiële speeltijd in de eerste helft. De 45e minuut uh, exact werd op het, uh, kwam op het bord. En toen viel de goal, de voorbereidende actie vanaf de linkerkant van Danso. De topscorer van uh, Dordrecht. Maar uh, hij gaat door ongeveer tot op de doellijn. En legt hem dan daar 50 centimeter voor. Helemaal klaar voor nieuwkomer Rihairo Meulens overgekomen van Almere City. En ja, die, die kan echt niet missen. Dat is echt helemaal on. Ja, daar was de verbinding weg. Goed, nou, het is toch rust. Dus dan hebben we uh, dik uh, kwartier de tijd om, uh, om even de verbinding te herstellen. 3-0 ruststand bij Dordrecht tegen, uh, tegen VVV. Even weer door over uh, de documentaire de Tour uh, van, uh, van Bauke. Ik, Nou, dan kan ik gelijk wel vragen. Waarom is het eigenlijk de Tour van Bouken? Want het zou een heel open verhaal worden. Ja, dit was absoluut niet de bedoeling. Ja, ik had, uh, uh, uh, Uiteindelijk uh, is het natuurlijk een film geworden over... Nou, het begin, nou, eerst even het begin. Ik heb tegen de negen renners van Belkin gezegd... de dag voor de tour moest ik een soort van presentatie geven... van wat kom je nou eigenlijk doen. Uh, toen heb ik gezegd, dit is een, een verhaal zoals ik het nu zie... zonder hoofdpersoon. Dit wordt een verhaal over een team, hoe dat functioneert... en hoe dat uh, zich worstelt door drie weken Fra uh, in Frankrijk. Ja, op een gegeven moment in de Pyreneeën uh, slaan ze een enorme slag... Uh, er worden vierde en vijfde in het 3 domain. Vierde en vijfde in het algemeen klassement. Ja, daar had ik helemaal niet op gerekend. Eerlijk gezegd, ik had gedacht, ik maak een film achter de schermen. En wat er ook gebeurt, ik had ook gedacht dat er wel iemand zou uitvallen. Het resultaat is eigenlijk bijzaak. Uh, ik had, in, in, in feite? Ja ik, ja, ik was totaal scriptloos. Ah, dat, is... dat is ook wel eens fijn. Okay, cool, ja. En uh, ik uh, de actualiteit zou bepalen hoe deze film eruit ging zien. Maar oh, okay. eerlijk gezegd heb ik nooit durven dromen uh, over een. Uh, een topklassering van een Nederlandse wielrenner. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik heb, gewoon, ik heb zo vaak de Tour gedaan... Dat, ik, uh, dat we na een week... alle Nederlandse uh, me mensen... kwijt waren. En dan had je nog Menshoff en Rasmussen. Maar ja, dat was voor de Rabobank... heel, heel interessant, maar dat waren natuurlijk... geen Nederlanders. Mm. En nu had je ineens twee, twee hollandse jongens die, die het goed. Ja, daar had ik helemaal niet op gerekend. Nee, zo. Dus nee. we, de, uiteindelijk zijn wij ook. Het was eerst Inside Blanco. Nou, toen kwam er al een sponsor. Toen was ik die naam al kwijt. Toen we Inside Belkin vonden, waren wij eigenlijk niet zo goed. Nou toen dachten we, nou, Bauke, Bouke, dat is ongeveer... Uh, dat, die is nu zo hot... dat, dat, dat is een soort Abe, Epke... als je Bouke zegt, weet iedereen uh, wie Bouke is. Mm. De tour moet erin. Toen zei mijn het uh, jongens doen het niet zo ingewikkeld... na drie dagen uh, over en weer mailen met allerlei mensen. Noem het gewoon de tour van Bouke, Dan weet iedereen waar het over gaat. En ja. uh, zo uh, geschieden. Uh, ja. Ja, door die vraag van, van Tjerk... Uh, hadden we het al even over, uh, over de media. Uh, je hebt het nu van de andere kant kunnen bekijken... Um, heb jij je collega's aangesproken op het feit hoe, hoe ze functioneren? Want jij ziet het van de andere kant. Of heb je heel erg in moeten houden? Want jij ja, mocht natuurlijk bepaalde heb... dingen ook niet zeggen. Nee, ik mocht bepaalde dingen niet zeggen. En dat was dan met name... Uh, uh, nou ja, hoe het in de, wat er gaande was in de ploeg heb ik voor me gehouden. He, dus het feit dat Bauke Mollema op een gegeven moment ziek wordt... dat heb ik natuurlijk voor mijn ogen zien gebeuren. Daar heb ik mijn kaken op, op elkaar gehouden. Het is niet aan mij om naar buiten te brengen. Dat, ja. Uh, ja. Uh, ik had ook met Han Kok, die altijd uh, voor uh, de NOS bij de, bij de finish staat... of uh, bij de Amstel Gold Race uh, de afspraak gemaakt van... als we straks in de Tour zijn, vraag niks aan mij. Want je brengt me echt in een moeilijk uh, pakket. Ik, ik wil niet tegen jou liegen. Maar je, je dwingt me dan in een uh, situatie dat ik het toch uh, misschien zou moeten doen. Uh, uh, ik heb wel een aantal keren. Uh, ik heb het een keer met Mart over, inderdaad, uh, met Mart over, over de uh, Geesink, uh, uh, Want ook in de afteetappen werd de uh, Gezink nogal aangepakt. Uh, dat ik wel heb gezegd van het is echt geen issue, jongens, in die, in, in die ploeg. Uh, is echt geen kopman. Maak het niet te groot. Nee. En dat uh, uh, uh, Er was nog een moment. Uh, oh ja, ik heb één keer. Uh, een gesprek gehad met Herbert Dijkstra en met uh, Maarten Ducro. Omdat Maarten die had gezegd: de ploegentijdrit was zo slecht gereden dat de putten in de bus stonden, omdat de jongens zo boos waren dat ze de putten in de bus hadden geslagen. Deuk in de bus. Nou, dat was helemaal niet waar. En, uh, en toen zei hij uh, tegen mij: Dat is a matter of speech. Want die jongens moeten gefrustreerd zijn geweest. En in, in feite was dat niet zo. Zij hebben ook ja. naar buiten gecommuniceerd. We hebben goed gereden. We hebben geen aanwijsbare fouten gemaakt. Als iemand een fout maakt bij de ploegtijdrit. Dan hadden we beter kunnen rijden. Is niet gebeurd. Ja. Dit is wat het is. We zijn 36 seconden langzamer dan uh, Sky of dan ja. Greenwich. Uh, dit is beter. Heeft niet uh, kon echt niet. Nou, uh, de, zij zeiden ja dat is uh, gelul naar buiten. Dat is om het goed te praten. Ja. Maar ik heb in de bus gehoord dat ze ook tegen elkaar dat zeiden. Uh, dat ze het echt tegen elkaar zeiden: van ja jongens, uh, ja, maar 36 seconden langzaam. Maar dit be, zeg, so zeg wat ja. we beter hadden kunnen doen. Ja. Ja. Ja. En dus toen heb ik wel tegen hen gezegd: van uh, soms is het wel waar wat ze zeggen. Uh, uh, uh, en uh, om maar aan te geven dat, uh, dat ik denk dat ze er daarna zaten, uh, dat heb ik toen wel tegen mijn collega's. Omdat het, wel, het blijven wel collega's natuurlijk. Mm -hmm. Op het moment dat ze verkeerd pad opgaan. Uh, ja, heb ik geprobeerd dat een beetje bij te sturen. Omdat ik dacht dat het uh, niet strookte met de werkelijkheid. Ja, net als dat het, uh, het moment uh, waar ik dacht... nou, daar wordt naartoe geleefd. Het moment dat de beslissing wordt genomen... of Bouke wel of niet de tour gaat verlaten. Ja, ja nou wel nee. Niet Want dat, dat, dat was toen wat in de media ook bij onze langs de lijn uh, een, een issue was. Ja. Uh, hij staat op het punt om de tour te verlaten. Ja, dat uh, was ook iets grappigs. Ik werd gebeld vanuit Nederland... Door mensen die op de radio hadden gehoord dat Bouke Mollema op het punt stond uit te stappen. Ik zat in het hotel. En sterk nog, ik sliep op dezelfde gang. Ik denk, krijg nou, uh, wat? wat gebeurt er dan twee uh, kamers verderop wat ik niet weet? Dus ik ben natuurlijk meteen naar buiten gegaan. Heb uh, de betrokkenen aangesproken op het feit dat ze, dat ze mij niet hebben verteld... dat er een beslissing zou worden genomen. Ja. Ja, ze keken me aan, uh, waar haal jij dat vandaan? Ja, uh, ik word gebeld vanuit Nederland. Ja, hoezo weten ze dat in Nederland en wij weten het niet? De leiding van de ploeg. Absoluut niet waar. Ja. Maar waar komt het dan vandaan? Ergens moet het dus puur suggestief. Uh, ja, Nico Verhoeven had een interview gegeven. waarin uh, zei, Dat zie je ook in de film. Er wordt, uh, de, de, er wordt gevraagd. Marijn vraagt aan uh, Nico Verhoeven. Marijn Zeeman. Wat gaan we doen? Gaan we nu de pers inlichten over het feit dat hij ziek is? Want hij reed niet goed op Alp de West. Uh, wat gaan we doen? Ja, uh, daar kan je niet meer omheen. Uh, ze hebben ook gezien dat hij niet fit is. De, uh, dus Nico Verhoeven heeft uh, uh, uiteindelijk interviews gegeven. waarin hij uh, uh, heeft gezegd dat uh, Bauke Mollema er slecht, toe, is, ja. Ja, er slecht aan toe was. Dat is het. Dat is het eigenlijk, goed. Um, um, het overgrote deel van de film ziet hij er redelijk fit uit. Dat doet hij ook uh, zijn best uh, voor. Want hij neemt uh, de nodige samen met Sef van Mark op zijn kamer. Um, zie je dat hij de nodige sapjes en pilletjes tot zich mag nemen. Ondanks dat ze niet weten wat er eigenlijk in zit. Wat uh, vitaminepillen en uh, supplementen. Neuspray. Oordopjes. Wat is dit hier? Uh, hoe heet het rode bietensap? Nee, ja. ja. Rode pietersap. Ja. Ah. Rode bietensap? Ja, dat is. Uh, ja, dat moeten we twee keer per dag uh, ja, nemen eigenlijk. Iets met, uh, nitraten, iets met nitraten, dat is dan uh, ja, ergens goed voor. Nee, voor de, <laughs> ja. de uitzording zeker. Uh. Dat zijn dingen die zo zeggen bewezen zijn, die zouden helpen. Uh, ja, ik kan niet vergelijken als je het wel doet of niet. Dat zal zo'n klein verschilletje misschien maken dan. Maar ja. Ja, en dan zit je te wachten eigenlijk op het moment dat je zegt... ja jongens, waar liggen de spuiten of ja. uh, hebben jullie hier doping of wat ik voor wat. Dat gebeurt dan niet. Sterker nog, uh, ik, ik geloof dat ik geteld heb, ik geloof dat zes keer het woord doping valt. ja. Terwijl juist in de aanzet, toen de documentaire gemaakt werd... werd gezegd, nu wordt het uh, misschien wel open en bloot uh, neergezet... dat er absoluut geen doping wordt gebruikt in die ploeg. Wat natuurlijk waanzin is. Dat ja. kan natuurlijk niet. Maar is dat een bewuste keuze? Om, uh... Nou ja, goed. Kijk, uh, Ik heb altijd gezegd, ik hou mijn ogen en oren open. En als, er iets, uh, als ik iets zie wat niet in de haak is... dan uh, zoom ik daar absoluut op in. En dan, uh, dan wordt het een issue. Uh, dat heb ik alleen niet gezien. Ja, uh, rode bietensap. En ik heb, ik heb dat wel verder uitgediend. Ik heb interviews gemaakt. Wat, wat slikken ze nou precies? Wat is rode bietensap? Uh, wat doet rode bietensap? Wat doet dit? Wat doet dat? Heb ik allemaal weggegooid. Ja. ja. Heb ik allemaal weggegooid. Maar, uh, zo boeiend mijn... boeien klinkt het ook niet eigenlijk. Nee, nee mijn, mijn opzet was eigenlijk helemaal niet interviewen. Dat was, uh, dat was eigenlijk wat ik wilde. En toen uh, kwam ik erachter dat, uh, dat sommige scènes, waarvan ik eigenlijk al wel wist dat ik ze mee zou nemen... dat ze sterker zouden worden als iemand zou vertellen wat daar nou precies gebeurt. Of wie dat nou eigenlijk precies is. Ja. Uh, die Chad Pipkin is, in de, in de, dat is de grote baas van, uh, van Belkin, de Amerikaan die het bedrijf heeft opgericht. Dat is een, uh, een kleurloze man om te zien. Uh, daar, daar, daar, ja, daar, daar zie je niets aan. Op het moment dat uh, uh, Plugge, Richard Plugge vertelt hoe hij het uh, heeft gedaan... Uh, uh, belken opgericht, uh, hoe rijk hij is, uh, uh, dat soort dingen. En ineens kijk je met hele andere ogen naar die man... En, da, en toen dacht ik wel, ja, dat moet er wel in. De, de, ik heb wel even duiders nodig. Ja. Alleen op cruciale momenten. Ja. Uh, kom, maar ik heb, geloof ik, uh, in, in totaal vijf uur mensen geïnterviewd. En ik denk dat er, uh, nou, zal, wat zal het zijn? Je hebt het gezien, tweeënhalve ja, minuut aan twee interview. half uur. Twee minuten, zoiets, ja. ja. <laughs> Niet te geloven. Over die, over die dopingverhalen, dat is ook nog even, dat zie je ook in de documentaire terug, is nog wel even een issue in de bus hè? De, het fe fenomeen uh, dat er zo ontzettend wordt ingezoomd op ja. Uh, doping. Ja, nee, natuurlijk. Daar, daar balen ze van. Een landelijke krant krijgt daar een behoorlijke sneer. Uh. Ja, krijg, uh, ja uh, in dit geval krijgt het AD een, uh, een sneer. Ik moet je heel eerlijk zeggen, de, uh, daar heb ik wel lang over nagedacht... of dat erin moest zitten. Maar uiteindelijk trekt Robert Geesink het zo breed... over de hele journalistiek, uh, dat ik dacht uh, dat uh, dat kan wel... Uh, er zijn ook uh, heel veel passages geweest. Waar uh, mensen met naam en toenaam uh, uh, worden genoemd. Uh, en van kranten en ook van, uh, van de televisie en ook van de radio. Dat, ik, uh, ja, dat heb ik er niet in gedaan. Nee. Dat is echt uh, beschadigend. En dat voegt ook niks toe. Nee, dat is nee, een, nee, dit, dit is een fragment waarin het in het algemeen wordt gesteld over hoe zij over de wielersjournalistiek denken. Mm. En dat, dat is bruikbaar dan. Ja. Uh, maar het hart van de, de documentaire is natuurlijk die, uh, die bewuste etappe. Waar we het net al over hadden: uh, het moment van de Tour, de waaieretappe. Je hebt vier punten in de wedstrijd waar, waar je op de kant komt te zitten. En op de kant is er niet. Uh, dan bedoel ik waar je echt de winter haaks op staat. Nou, dan weet je dat. Uh... Zeker als je uit Nederland komt, dat als het, als het gebroken is, dus als er een waaier wegrijdt, dat het, dat het loont om door te blijven rijden tot de finish. Omdat, omdat, omdat de groepen die erachter komen in feite niet meer terug kunnen komen. En uh, wij kunnen met Quickstep praten, want zij uh, zijn ook bereid om te rijden. Zij willen ook een koers. Toen kwam ik Peter tegen en toen heb ik gezegd: Ja, dit dat en dat punt is gewoon een ideaal punt om in de koers een keer uh, de volder op te gaan. En toen, zei ik, uh, toen kreeg ik van hem te horen van: Hebben uh, jullie onze meeting afgeluisterd? Ik zeg: Nee. Ja, maar ja, dus toen gaf hij eigenlijk aan dat het op hun punt was. Nou ja, op dat moment weet je gewoon dat je elkaar op dat punt tegenkomt. Ja, hier hadden we een inkijkje in het hart van de wielerwereld. Ja. Had je dat gevoel? Dat gevoel had ja, ik. Ja, ja, ja. Ja, dit was uh, van, uh, helemaal uh, door hen geschript. Dit is. de ja, uh, helemaal? Ja, ja. Ja. ja, Dit is... Het uh, pakt ook helemaal goed uit. Ja, ja dit, dit ja. is ongekend. Dit, maar, kijk, dat Vroen er ook nog uh, 45 seconden verliest... hadden ze natuurlijk nooit kunnen bedenken. En dat Valverde uh, uh, lekker rijdt en gewoon het hele klassement uh, uitduikelt... dat hadden ze niet kunnen bedenken. Wat zij hadden bedacht is... We gaan, ze, uh, uh, we gaan het ongelooflijk moeilijk maken voor de rest. En iedereen die niet op het juiste punt op, uh, uh, op zijn hoede is... Uh, op zijn kivive is, die gaat eraf. En uh, daar heb je nog een ploeg bij nodig. Nou, Kwikstep, uh, dat weet ik uit eigen ervaring, zat bij ons in het hotel. Uh, het uh, wie vies er ons in dit geval? Uh, de, de ploeg van de NOS. <laughs> <laughs> en uh, dus uh, ik, heb, ik heb zelfs nog een foto uh, gemaakt, omdat ik vond dat. Uh, uh, hoe heet die? Kevin is dus zo slecht uitzag bij het uh, ontbijt. Dat, uh, ja, die was zo uh, gefrustreerd over kittel. Uh, dat, uh, die zagen zo slecht uit. Dus, uh, ik weet zeker dat, dat, dat ze bij ons aan het ontbijt zaten. Maar uh, ik was wel... Uh, uh, nou, niet gepikeerd. Maar uh, ik ben daarbij geweest. En ik heb toch het moment gemist dat, dat uh, Verhoeven... En Peters elkaar tegenkwamen. Dat is in de lobby geweest van het hotel. Sterker nog, ik stond er waarschijnlijk met mijn rug naartoe of zo. Ik stond in de lobby ook. Dat is echt een split second geweest dat gesprek tussen Peters en. Er de... is helemaal niet uitgebreid over gepraat. Dat is. Uh, aan drie woorden hadden zij genoeg. Van uh, Nico die liet, uh, die, die gooide een balletje op. Zei: uh, uh, we gaan op de kant rijden. Uh, zij zei, hey, wij zijn het ook voor plan. Nou, dan uh, komen we jullie nog wel tegen. Ja. En ze, kijk, en ze zijn uh, ja, raswielrenners. Zij weten precies, alles is helemaal al verkend. Zij wisten precies op welke vier punten de wind er haaks, vol haaks op uh, stond. Ja, dan, uh, dan weet je gewoon, jongens, uh, wees alert. Quickstep gaat rijden. Wij gaan uh, zorgen dat we mee, uh, mee zijn. En volle bak uh, ertegen. Ah ja, dat was natuurlijk ja. de meest legendarische... Uh, etappen sinds, uh, sinds jaren. Ja, en ben je, ben je dan zo... Sorry, uh, kom zo bij. Uh, ben je dan zo perfectionistisch dat je dan later baalt dat dat ene fragmentje niet in die documentaire zit? Nou, ik zei wel tegen Verhoeven na nou afloop van... Joh, uh, Had het even gezegd. Uh, ja. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, well, uh, <laughs> yeah, maar hij zei dat, hij, dat was niet met voorbedachte raden. Ik kwam hem tegen in de gang. Ik zei alleen, er zit een goed punt. En toen zei hij uh, uh, in het interview, want ik heb hem daarna over geïnterviewd, ik wilde ja. dat erin hebben. Dat hij <mul achter großes> zei: van ja, uh, toen zei hij van heb je onze meeting afgeluisterd? Toen nee, wist ik gewoon. Ja, check. Is, is dat dus geoorloofd eigenlijk? Ik bedoel, kan, ja. je, kan je na afloop na jouw documentaire komen er dingen naar buiten waar men. In de wielenwereld in de wielenwereld, van dit dit ja, mag niet. Ja, maar die kongsties, daar, daar, daar zijn geen spelregels voor. Waarom zou je geen, je hebt 22 ploegen. Waarom zou je uh, geen, uh, geen uh, als je een, uh, een wederzijds belang hebt. Ja, dat zie je de hele tijd gebeuren in koersen. Dan, dan, dan uh, is het uh, uh, even praten met elkaar die gasten en die uh, en, en dan gaan ze. Hm. En uh, ja, er zijn natuurlijk een heleboel belangetjes. Wat, wat ik mooi ja. vond uh, vind, wat, wat, wat mijn ervaring is nu. Uh, je hebt uh, bij zo'n start 22 bussen staan. Allemaal mensen om mij, allemaal journalisten, maar ook allemaal publiek en zo. En op dat moment worden er 22 plannen gesmeed. En ze gaan naar buiten en op het moment dat de uh, start is, gaan er 22 plannen in werking. Ja. Sommige mislukken al meteen, andere uh, dreigen te gaan lukken. En dan nou, op een gegeven moment kom je halverwege de rit, kom je te denken: hé, hey, hun plan is ja, ook ons ja, plan. Ja. We kunnen samenwerken. Dan wordt het één plan. Ja, er wordt het één plan. En dat gebeurde daar. Ja, en dat, dat is natuurlijk fascinerend. Ja, ja, ja. en, ja. Uh, ja, en dat, dat dan ook nog. Het moment dat Froome uh, eraf ging, uh, toen zat ik op de compound, op de tv-compound, en dan hoorde je: dat is voor het eerst dat ik dat ooit gehoord heb in de Tour de France: hoorde je een soort. over, over de. iedereen raakte uh, in vervoering. Dit hadden ze nog nooit gezien, dat de gele trui. In een waaieretap eraf afgegeven. En overal, of het nou de Spanjaarden, de Zwitsers, de, de Oostenrijk. Overal in al die, uit al die televisieautootjes. Uh, het allemaal mensen te kijken. En iedereen reageerde op hetzelfde moment. Wow! Ja, dat was sensationeel. Ja, ja en dat hadden zij. En, nou, en, en wat is dan mijn belang? Mijn belang is op een gegeven moment dat ik denk... Fuck, fuck, als die camera's het nu maar doen. Ja. Dat is natuurlijk mijn continu mijn angst geweest. Ja. Dus het eerste, alle journalisten rennen op die, op, die, op die renners af en die gaan vragen stellen. En mijn, mijn ding was... Je gaat je camera checken. Ja, ik rende naar die boerleidersauto ik, ik, ja. ik, ik keek naar voren. En ik denk, oh, die doet het in ieder geval. En gauw naar binnen, en, want die is naar achter. Oh, die doet het ook nog. Ja. Ja, ja, toen dacht ik echt van, nou, volgens mij... Uh, ja, nu heb ik mooie beelden. Ja, nu ja. hebben we goud. Ja. Nou, we kunnen nog... Uh, nou ja, op papier zouden we nog een klein... Uh, wat is het? 3,5 uur, 2,5 uur door kunnen praten. Ja. <laughs> Want te beginnen het ook de, ja. Ja. Gaan we niet doen, zou makkelijk kunnen. Uh, gefeliciteerd met je, met je kindje. Zo mogen we het wel noemen. Ja. Het belkindje. Ja, nou, bel nou, ja, ja, ja, heel leuk. Uh, <laughs> wat, ik wel, wat ik wel even wil zeggen is dat... Uh, dat tot, uh, ja, tot slot, slot. Uh, steeds wordt mijn naam genoemd. Hè, maar er is iemand uh, van de redactie die heeft 300 uur uh, zitten spotten. Hè, uh, Monique Tesselaar. Dat heb ik niet gedaan. Hè. En uh, het feit dat hij... Uh, Schotter betekent uh, uh, beeld kijken en, uh, en, uh, opschrijven. en opschrijven. Wat er uh, waar gezegd wordt. En uh, de techniek... De, de, uh, team 1G heeft er wel voor gezorgd... dat die camera's 6,5 uur kunnen draaien, iedere dag. En daar is die film uh, doorgemaakt. En dat ik hem in elkaar heb mogen zetten, dat is allemaal mooi meegenomen. Maar ik heb hem niet alleen gemaakt. Ja, goed. We hebben de eigenlijk de verkeerde uitgenodigd ja. vanavond. Uh, ik nou, ga weer je op de kom Ik zal ze bellen. <laughs> Dankjewel, uh, Kees. Ja. Vanavond half elf Nederland 1. Goed, Erik zit opeens scherm uh, ook mee te kijken met uh, Marcella Mesker... Uh, naar het tennis vanzelfsprekend Djokovic uh, tegen Vavrinka Is even naar Marcella. Stand van zaken graag. Ja, 6-2 dus voor Vavrinka. die eerste set. Maar tweede set is de partij echt tot leven gekomen. 4-2 stond het voor Vavrinka. Set en een breek dus voor. Maar de nummer 1 van de wereld komt terug. Vecht terug. Prachtige rally's zien we hier ook. En uh, het wordt een uh, gevecht. En deze tweede set is uh, cruciaal. Het staat 5-4 voor Djokovic. En hier een uh, geweldig punt. Ja, dit willen we zien hier op uh, Arthur Ashe stadion. Een uh, Djokovic die eindelijk loskomt. Die in de rally's komt. We krijgen nu een uh, prachtige rally uh, te zien met 22 uh, slagenwisselingen. Het is uh, fantastisch uh, hoe er wordt gespeeld. Dat was het zeker niet in die eerste set hoor. Djokovic heel slecht. Uh, nerveus denk ik. Uh, voelde de druk uh, tegen deze Favrinka. Die toch per eruit uh, kegelt. Die Murray in drie sets verslaat, van wie hij bij de Australian Open maar op het nippertje had gewonnen met uh, 12-10 in de vijfde set. Dus de angst zat er bij Djokovic goed in toen hij hier de baan opstapte. En nu is hij eindelijk los. Set en een breek achter. Het kostte hem ook nog een waarschuwing van de umpire, want hij werd gecoacht door Marian Vaida en tegenwoordig ook Wojciech Fiede, Fibak, de Pool, die in de tijd van Tom Okker speelde. Die is toegevoegd als coach aan het team van Djokovic. En uh, nou ja, dat moest hij uh, op de koop uh, toenemen. Maar hij ging beter spelen. Nu is het dus nog steeds 5-4. Het is uh, voordeel voor Favrinka. Prachtige crosscourt uh, voor hen uh, van de Zwitser. En uh, hij maakt het uh, keurig netjes af aan het net. En dan wordt het 5 gelijk. Het zal er dus ontspannen in deze tweede set. Dus Favrinka had de kansen, een break voor, maar die is weg. Het is dus 5 uh, gelijk. Had je dat verwacht, Jack? De, de nou, X X ik zei vanmiddag in de uitzending, uiteraard Djokovic de, de favoriet. Maar goed, die van Vrinka staat natuurlijk niet voor niks in de halve finale. En die staat erg goed te spelen, al van een aantal hele goede jongens gewonnen. Van Murray onder andere. Maar ik moet zeggen dat ik Djokovic anderhalve set lang echt euh, nou ja, beneden zijn, zijn kunnen zie spelen. Ik vind hem, ja, echt nerveus. Dat, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval te behoudend. Mm -hmm. En uh, pas vanaf 4-2 draait het een beetje omdat hij zelf iets meer onderneemt. Hij gaat iets meer in het veld tennissen. Hij, uh, hij neemt de ballen wat sneller. En ik vind dat hij eigenlijk gewoon anderhalve set lang wat, wat uh, passief getennist heeft. En daardoor zijn niveau niet haalt. Dat mm -hmm. zou met nervositeit natuurlijk maken kunnen hebben. Maar goed, uh, dat, dat zie ik daar niet aan. Maar... Mm -hmm. Ik vind het wel wat te passief. Wat bedoel je met in het veld tennis eigenlijk? Sorry, dat hij gewoon de ballen sneller neemt. Dat hij niet drie meter achter de baseline staat. Maar dat hij, dat hij dichter bij de baseline tennis. En af en toe in het veld betekent zelfs voor de baseline, dat hij de ballen sneller neemt. Dus dat hij meer druk op zijn tegenstander legt. Ja. En dat is namelijk zijn kwaliteit. Dat hij heel snel kan tennissen. Ja. En dat heb ik eigenlijk anderhalve set een beetje gemist. Goed, 5-5, 15 gelijk. Uh, zo komen we uh, bij de US Open terug. We gaan eerst naar het Nederlands elftal. Dat uh, ligt de open wonder misschien wel. Of overdrijf ik nu een beetje. Na het uh, teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen Estland. Uh, de kwalificatie voor het WK is niet in gevaar. Laat dat duidelijk zijn. Bij winst op Andorra aanstaande dinsdag... kan Oranje zich uh, direct plaatsen voor het WK in Brazilië. Toch is uh, de onverwachte remise natuurlijk een domper... voor de ploeg van Louis van Gaal. De selectie trainde vandaag in Barcelona. Onze verslaggever Bas die heeft die training uh, bekeken. Eerst maar even de sfeer, Bas. Beschrijft hij eens. Ja, nou, ze zijn nog bezig zelfs. Het is een, uh, zeker voor Van Gaal begrippen, wat langere training. Dat had hij vroeger wel de neiging van om dat altijd te doen. En daar is hij eigenlijk sinds een rentree bij de KNVB mee gestopt. Dan houdt hij het beperkt tot een uurtje. Maar het is nu uitlopen geblazen. Ja, de sfeer, dat is in die zin wat moeilijk te omschrijven, omdat de, de basisploeg van gisteren hier niet is. De enige die we hier op het veld hebben gezien... dat zijn de reserves en de drie keepers. Uh, ja... Dat is weer wat bedruktiger is dan normaal. Dat mag je eigenlijk wel aannemen op voorhand al. Want twee uh, twee spelen in Estland daar is niemand tevreden over. Maar het is ook niet zo dat het nou heel bedrukt is hoor. We hebben iedereen gewoon vrolijk zien lachen over de orde van de dag. Ja, van Gaal zei gisteren dat het uh, vertrouwen naar de 1-1 weg was. Dus dan neem ik aan dat er veel wordt gesproken met spelers. Of is dat nog niet aan de orde? Ja... Kijk, weet je, dit, dit gebeurt niet op het trainingsveld. Ze zullen ongetwijfeld wel even de koppen bij elkaar gestoken hebben... en gezegd, oké, okay, dit viel een beetje tegen. Um, maar ja, nogmaals, je moet over tot de orde van de dag... en als je gewoon van Andorra wint... dan ben je eigenlijk ook alweer bijna geplaatst voor het wereldkampioenschap. Dus dat mm. zal het Nederlands zelf wel niet meer ontgaan. En misschien kun je er nog een voordeel uithalen... omdat je er een draai aan kan geven dat het je eigenlijk sterkt. omdat dit een tikje is waarbij je uh, misschien wel even met de neus op de feiten wordt gedrukt. En hebt gezien... ...dat het elftal misschien op een aantal fronten helemaal niet zo goed is als je hebt per dag. Dat met name de defensiesteekjes laat vallen. Uh, dus dat zijn dingen, tenminste neem ik aan... ...als ik coach zou zijn, zou ik daar ongelooflijk tevreden over zijn. Want ja, dat kun je nu nog hebben. En nu kun je de boel weer op scherp zetten. Uh, van Gaal roept geen vervangers op voor Robben en Martens Indy. Die zijn geschorst. Uh, wat, ja. Hoe denk je dat hij dat oplost? Ja, nou kijk, dat hij geen vervangers oproept is in het licht van wat hij eerder gezegd heeft niet raar... Want de selectie bestond al uit 21 man in plaats van normaal 3 of 24. En toen daar vragen over kwamen zei hij van ja het is, klinkt heel stom maar ik zie op dit moment gewoon niet genoeg spelers die de kwaliteit hebben en in vorm zijn om überhaupt aan die selectie toe te voegen. Dus zou je er nu weer twee bij halen dan moet het uit Jong Oranje komen. Nou ja, dat wil hij dan misschien ook liever niet. Uh, dus in dat licht vind ik het niet raak dat hij het doet. Uh, hoe hij het oplost is denk ik ook niet heel ingewikkeld. Want hij kan uh, Martens vervangen door Vlaar. Uh, en hij kan uh, Robben vervangen door Schaken. En Robben, de, Schaken deed gisteren met de warming-up al mee. Hè. Dat is niet zo heel veel mensen opgevallen. Maar uh, er was vooraf al een beetje twijfel over of Robben nou wel helemaal fris zou zijn. Die had natuurlijk ook aangepast getraind. Had al wat probleempjes. En uiteindelijk ging dat wel. Dus zou die gisteren niet hebben kunnen spelen. Dan had Schaken er al in gestaan. Hm. Dus die gaan er gewoon in staan. En ik denk dat de vrij overigens. Maar dat is een beetje vooruitlopend op de basisopstelling voor dinsdag. Ik denk dat de vrij zijn plaatje wel eens zou kunnen verliezen aan Bruma. Goed. Dankjewel, Bas Tichler vanuit uh, Barcelona. Halen, ik. Ja. Je ja, Ik dacht <laughs> dat je een kwartje bij moest gooien, maar dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer zo. Uh, uitslagen. <laughs> Jupiler League Almere tegen Sparta 2-4. Dan Bosch voor een dan 2-4. De Bosch heeft nog altijd niet gewonnen na uh, zeven wedstrijden. Dat wordt wel een keertje tijd. Even kijken hoe het bij uh, Dordrecht tegen VVV is. Lijkt me beslist. Frank Wilaert. Ja, dat is eigenlijk kort voor rust al beslist toen de 3-0 viel. Ook al heeft bij VVV inmiddels Leon de Kogel een plekje in gevonden in de, in de spits. Na 55 minuten, bijna 56 minuten in dit duel is het nog altijd 3-0. Ondanks dat de Kogel al een keer gevuurd heeft op de goal van Dordrecht. Maar daar Loeken nog op zijn weg vond een vrije trap voor VVV door Turk, die uh, vond ook te loepen op zijn weg, al was dat maar te nauwe nood, maar toch hij hield de bal uiteindelijk uh, tegen en Dordrecht is verder eigenlijk niet of nauwelijks serieus in de problemen gekomen en doet het dus uh, prima, gaat uh, ongeslagen blijven vandaag, want uh, uh, VVV heeft tot nu toe gewoon veel te weinig in de melk te brokkelen om überhaupt uh, nog aanspraak te maken op uh, Drie goals maken, de korte nu met een aardige voetbeweging, net ingevallen. En uh, hij gaat uh, op rechts punt van de 16 in voor Dordrecht en legt hem dan bij de tweede paal neer. Daar loopt dan net dan zo weg. En uh, die kijkt dan om en denkt, oh, daar is natuurlijk niemand meer, want daar was ik net. Dus gaat de bal over de zijlijn en denkt VVV te mogen gooien, maar dat blijft bij denken. Want uiteindelijk is het Dordrecht dat het mag gaan doen aan de linkerkant. Halverwege de helft van uh, VVV de ingooien en de controle achterin bij uh, de koploper. Daar waar dat nu de bal eventjes teruglegt in de richting van uh, Teloeken. Dordrecht dus, de zaakjes keurig onder controle in eigen huis. Ze blijven koplopen of er moeten hele vreemde dingen gaan gebeuren. Dat kan in de eerste divisie, maar het lijkt me in dit geval uh, nagenoeg onmogelijk. Na een klein uur voetballen, 3-0 voor Dordrecht. In de laatste minuut van dit uur gaan we naar de US Open. Djokovic tegen Wawrinka. Ik ben benieuwd of Djokovic het nog gaat redden. Marcella. Nou ja, hij staat in ieder geval 6-5 voor in de tweede set. Favrinka serveert, die kan hier op 6 gelijk komen. Hij staat 40-15, dus hij zit daar dichtbij. Tiebreak dan wel te verstaan. Maar ja, hij zal toch in zijn achterhoofd hebben dat hij hier 4-2 voor stond. En dat betekent uh, dat hij uh, ja, mogelijk uh, toch die set uh, uit handen laat klippen. Hetzelfde situatie was in uh, Australië. Ondertussen wordt het uh, 6 gelijk, is het dus een tiebreak in die tweede set. Toen stond Favrinka ook set en een break. Voor. Nu de tiebreak in de tweede set. Goed, zometeen meer. Ook van uh, Jack Bostra hier in de studio. We gaan dan ook even bellen met uh, lieve Westra. We hebben van Gio Lippens al gehoord dat het bar en boos was vandaag in de Vouweltua qua omstandigheden. Hoe dat precies zit en hoe dat uh, ervaren wordt door uh, een renner die erbij was. Dat zo horen we zometeen. Graag tot zo na het internationaal van 8 uur. Morgen in de perstribune ontvangt Govert van Brakel presentator Felix Meurders. Radio moet je raken, radio moet ergens over gaan. Niks ergens dan dood, saaie radio. Ik hoop niet dat ik die ooit ga maken. Onthult jonge Oranje-trainer Kort Pot hoe hij zelf jong van geest blijft. Ik moet een hele jonge vriend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 Dit is Radio 1.